Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, is ready, four, nachtvluchten. Met Frank van Dijl. Goedemorgen en welkom in het laatste uur van nachtvluchten van zaterdag 9 juni 2012. En dat heeft de pittige titel Nachtvluchten, laatste ronde.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 Babytje Sandra zag op 28 november 1968 het levenslicht in Baren. Na het VWO koos zij voor een studie Algemene Letteren. Na het afronden van deze opleiding dook ze opnieuw de universitaire schoolbanken in... voor een studie Kunstgeschiedenis en Archeologie. Sandra is van vele markten thuis, ze is onder meer actief als onderzoeker, nieuwslezer, inventariseert kunstcollecties en schrijft informatieve boeken over cultuurhistorische onderwerpen, zoals de bijzondere serres en torens in haar geboorteplaats. En daarnaast zijn er diverse boeken van haar hand verschenen... over La Grande Dame, oftewel de SS Rotterdam... het legendarische vlag, vlaggenschip van de Holland-Amerika-lijn. Welkom aan boord, Sandra van Berkum. Goedemorgen, Frank. Het was een uh, flitsende uh, intro. Ja, In gek de, om over jezelf dat te horen zo. Ja? ja? Wat vind je er het gekste aan? <laughs> uh, nadat nou, dat iemand de moeite neemt om, uh, om je cv te lezen en te kijken... Ja, wie je bent en wat je gedaan hebt. Ja, maar daar is een cv toch voor, het na te leggen Het wordt meestal niet op de radio uh, uh, verteld. Nee, dat, uh, dat, is wel, dat is dan ook weer zo. Uh, ik uh, zag trouwens, in deze tekst stond dat je geboren werd was in, uh, in Baden. Maar ik zag ergens anders in heel verschillend ja. Dat is... Uh, ja, oh, kut. hier in het... Uh... In het ziekenhuis. Dus oh, ik, uh, ik dacht dat je ging zeggen hier in het mediapark. <laughs> dat nou dat ook zou het zijn. <laughs> ja, nou ja, Baren ligt hier natuurlijk uh, vlakbij. Mm -hmm. um, ja, vroeg op uh, vanochtend ben je martineuze iemand of... Nee, helemaal niet. Is dus nee, dus uh, zwaar? Was... Ja. Ja, Kijk, zo mogen we het graag gaan. Want, uh, ja. horen, bedoel ik. Want dan uh, wil dat zeggen dat je er iets voor over hebt om uh, bij ons uh, in de studio te zitten. Ja, absoluut. Vond het hartstikke leuk. En uh, ik ben wat meer een, uh, een nachtmens. Ja. En eigenlijk is het door het nieuwslezen, wat ik uh, een jaar of zes geleden heb gedaan, dat was s'nachts bij ja. Veronica en Sky, uh, is het allemaal nog erger omgedraaid. Ik kan niet meer terug. Nee, nee. Dus, uh, <laughs> Want daarmee mee gestopt omdat, omdat het niet ging uh, s'nachts? Uh. Uh, ja, het was waanzinnig leuk om te doen. Mm. En, uh, ja, het is ook ontzettend leuk om ook om voor Arend Langeberg uh, te werken, die mij s ochtends dan uh, aflostte. En uh, ik, ik mis het nieuwslezen ook wel uh, heel erg. Het was ook altijd wel spannend daar zo s'nachts in die studio. En, mm. um, alleen, ja, als je daarnaast ook nog um, ander werk doet en een opdrachtgever zegt vrolijk van, kun je? middags om één uur even in Bergen Noord-Holland zijn, dan wordt dat wel wat heftig ja. als je om zeven uur s ochtends uh, in bed ligt. En, uh, ja, nou, ja. is smiddags om één uur misschien dan net nog te doen, maar <laughs> voor hetzelfde geld zegt die man: uh, kom om negen uur. Ja, nou ja, ja goed, dat was dan, dan, dan kun dat, je in had één keer gekund. door. Dat niet gekund, maar het nee. was toen nog zo dat ik dacht: dat ga ik niet laten merken dat ik uh, verschrikkelijk moe ben. Hij moet het gezien hebben. Dat ja. uh, hij deed het wel vaker. Dus... Uh, nou is nieuwslezen voor een historica natuurlijk ook al iets bijzonders. Ik bedoel, uh, nieuws dat is uh, nieuws. Mm -hmm. Maar een historica of historicus uh, die houdt zich natuurlijk hey. bezig met uh, oud nieuws, zou ik maar zeggen. Ja, dat klopt. Um, hmm. Ik ben geen nieuwsbeest. <laughs> maar dat moet je als, als nieuwslezer wel zijn of hoef je um... niet je eigen bulletins samen te stellen? Nee, bij Sky kregen we de bulletins van het ANP. Oh ja. En uh, je moest ze wel uh, doornemen. Dus ik was in die tijd wel heel druk bezig met het nieuws. En uh, om alles bij te houden. en In ieder geval te weten hoe je alle namen van de tennissers uitspreekt. Bijvoorbeeld. Dat is een goede grap. En dat zijn dan nog tennissers, maar je he, hebt ook politici. Ja. <lacht> dus uh, um, ja, ik vond het vooral heel fijn om, um, om iets over te brengen. En iets met je stem te doen. En, um... Mooie stem trouwens, nou, dat, ik ben blij dat je dat zegt. Is er, ja. is er nog verschil tussen jouw stem... ochtends uh, zo vroeg als, als nu... ...en, uh, laten we zeggen, s'avonds om een uur of uh, acht? Nee. Negen? Nee. Je nee. hebt een, een, uh, ja, een, een warme, uh, gedragen stem. <laughs> nee, het is, het is altijd hetzelfde. Ja. ja. Dat, uh, ja. Even kijken, we gaan uh, beginnen bij het begin. Jij bent geboren in... Uh, in Hilversum dus. Uh, ik had ergens staan wanneer? Uh, november, geloof ik. Eind november, ja. Uh, 1968. Ja. Um, weet je daar nog iets van? Nee. Nou ja, van wat je later bijge bijgebracht is dan natuurlijk. Was het een uh, stormachtige dag? Uh... Ik heb echt geen flauw idee. Heb je daar nooit over gehad? Nee, nee. Dat is ook een hele gekke vraag. Ja? Ik zou denken, hoe had ik dat moeten kunnen merken? Maar ik had dat natuurlijk kunnen vragen. Dat, uh, nee, ik heb geen idee. Dus maar, ik ga ervan uit dat jij dat nu gaat uh, vertellen aan mij. Nou, ik ben nou ook weer niet zo'n historicus dat ik uh, nieuws of uh, weerberichten van uh, november 1968 uh, heb opgeslagen of uit mijn hoofd ken. Uh, maar uh, nee, wat, uh, in, in het gezin van Berkum uh, was je daar de eerste, de tweede? Oh, ik was de eerste. De ik eerste. heb uh, nog een jongere zus, twee jaar jonger dan ik. Dus we zijn met z'n tweetjes. Ja. Ja. Leuk. Schelen jullie veel? Of? Nee, een jaar of tweeënhalf, drie. Oké, dus dat zit heel dicht bij elkaar. Ja. En, uh, ja, we wonen ook nog allebei in Baren. Dus uh, ja, ik zie haar heel vaak. Ja. ja. <laughs> Drinken jullie dan koffie of. Uh, thee? <laughs> um, nee, we tennissen samen en. Uh, ja, heel veel contact. Ja. Dus dat is leuk. Dat is ook bijzonder. Wat, wat voor gezin uh, vormden jullie vroeger? Um, Oh, goh, die vraag had ik helemaal niet verwacht. Ik um, kan de gekste dingen verwachten hier, hoor. Ja, dan moet ik even nadenken. Ik denk hecht. Uh, uh, ondernemersgezin. Ze werd uh, hard gewerkt. Wat, uh, waar ondernamen jouw ouders in? Uh, mijn vader is makelaar. en uh, ja, Ze hebben samen die zaak opgezet, uh, ik denk nu, 40 jaar geleden of zo. Nee. Mijn zus heeft het overgenomen. Van hen en, um... Geen makkelijke tijd voor makelaars. Nee, zeker in niet. valt het Baren wel mee? Nee, ik denk dat het overal moeilijk is. En um, ja, ik bewonder mijn vader en mijn zus daar ook om. Hij werkt natuurlijk nog steeds mee met haar. En uh, um, mijn zus zegt, ja, het is wel heftig nu en moeilijk. Een moeilijke markt. Maar um, tegelijkertijd ga je ook weer terug naar de basis van het vak. Echt het makelen. En het komt erop aan dat je vakkennis hebt. En dat je weet waar je het over hebt. En dat je... Uh, ja, dat je kwaliteit levert. En dat vind ze heel fijn. Ja, wat, wat betekent dan dat, dat je weet waar je het over hebt? Ik, uh, dat je dat goed ik, bent. Dat je, maar je... Ik, ik zie makelaars, weet je wel, dan zie je zo'n zo foto. Vroeger had je van die krantjes die je dan in de bus kreeg, maar tegenwoordig zie je dat natuurlijk op funda.nl. Uh -huh. uh, dan zie je een fotootje van een huis, en dan denk je, nou ja, en dan staat er Herenhuis of zo, weet je wel. Uh. Ja, je kunt het opkloppen en uh, het zal gebeuren. Hmm. Maar. Um, um, ik geloof toch niet dat dat onze stijl is. Nee. Dus, nou, uh, des te beter. Ja. <laughs> en uh, ja, jij, jij bent gaan studeren. Uh, ja. Zat dat er al vroeg in? Um, ik was wel heel serieus. Um, Ook op de lagere school al, een middelbare school? Ja, dat geloof ik wel. Ik geloof dat ik wel heel hard uh, gestudeerd heb eigenlijk altijd. Ik was heel, ja, ik was heel serieus. Um, en ik weet dat ik in de zesde van de middelbare school dacht van... Um, het is mooi geweest. En uh, toen heb ik toch zo'n verschrikkelijke preek gekregen van mijn ja? vader. Die zei, wat je ook doet, dit maak je af. Toen dacht ik, ja, nou, ik snap het niet helemaal. Ik hoorde het mijn laatste tegen, tegen een jonger iemand zeggen van... Maak het nou af, joh. Hmm. Ik snap wat je bedoelt. Maar uh, doe nou toch maar, want het is echt waar. Ja. Op welke uh, middelbare school zat je? Op het CC ja. heb ik gezeten. En, uh, Dat is een beroemde school op de een of andere manier, hè? Ja. Um, goede school en um, uh, ook uh, de... De, de ja, koninklijke familie of de ja. Ja, prinsen hebben daar, uh, ik geloof, ik kort, niet zo heel lang op school gezeten. Ja. Maar niet omdat ze het niet zagen zitten meer? Nee, ze gingen toen naar Den Haag. Dus ja. uh, het was klaar. Ja. Dus dat, um, ja. Jij bent van de leeftijd dat je misschien nog wel met, met de prinsen daar heeft gekeken? Ja, er ja, um, zat er. Uh, Constantijn zat in de Parallelklas op de lagere school, die was van mijn leeftijd, of die is van mijn leeftijd. En um, ik heb er helemaal niets van gemerkt. Nee. Nee, ik was met mijn eigen klas bezig. En um, ja, ik denk dat er zat wel iemand daar beneden in de in, in, van de marechaussee zat er in het uh, conciergehok. Maar het was allemaal zo gewoon. En, ja, ja. Uh, ik denk wel dat zij daar dacht, gewoon naar hun uh... zin hebben gehad en gewoon een normaal leven hebben kunnen leiden. Ja. Jij dacht, misschien het uh, Baarns Lyceum is zo deftig, daar even een concierge met een pet op. Um, nee, want zij waren toen al weg. Dus ah, ja. dat heb ik helemaal niet meer um, nee, nee. meegekregen. Ja. Maar jij wilde dus in de zesde klas eigenlijk, eigenlijk stoppen? Of wilde ja, je ik vond het eigenlijk dat ik hard genoeg had gestudeerd. Ja, ja, en, uh, je, je wist genoeg. Ik wist genoeg en ik, ik had het ook gehad daarmee. Uh, ik had toen een vriendje ook, een heel stoer vriendje. Dus um, was opeens in andere dingen geïnteresseerd. En, uh, Um, ja, ik kwam erachter dat je met minder studeren ook gewoon een goed cijfer kon halen. Dus, uh, en uiteindelijk ben ik um, in Utrecht terechtgekomen. Uh, ben rechten gaan studeren. Het heeft precies een maand geduurd. En, um, ja, want je vader heeft je toch kunnen ompraten. Ja, die vonden het eigenlijk allemaal prima. En dat begrijp ik eigenlijk nog steeds soms niet. Het hmm. eerst rechten. Toen kwam ik na een maand, nou, ik denk niet dat dit het is. Ik kon die tekst ook helemaal niet lezen. En dat uh, een uur te studeren op twee pagina's Romeins recht. Ik weet nog dat mijn moeder zei... Uh, en ben je lekker opgeschoten? Dat vroeg ze natuurlijk altijd als ik beneden kwam. Mm. Ik zei, nou, werkelijk, ik heb hier... Uh, ik kan het niet lezen, het, het slaat helemaal niet aan. En ik vond alle termen ook raar en moeilijk. En niemand kon me uitleggen. En uh, toen ging ik algemene letteren studeren. Ik wist ook niet helemaal waar ik aan begon. Net als met rechten. Dus dat heb ik 2,5 jaar gedaan. En uh, ja, ik kreeg toch het gevoel... Waar ben ik in hemelsnaam mee bezig? En... Uh, je kon daar allerlei vakken kiezen. Dus dat was natuurlijk een uh, walhalla van vrijheid. En als ik dacht dat ik een vak moest dumpen, dan deed ik dat gewoon. Dat kon toen nog allemaal ook in die tijd. En uh, ja, um, als je een jaar um, over één vak doet... en dan net je propeduizen haalt, dat is wel knap. En toen ben ik op een of andere manier op het pad van de kunsthistorie geweest. En ik had een duur boek gekocht. Die eerste keer sloeg het helemaal niet aan. En heb ik het vak ook weer laten vallen. En de tweede keer dacht ik, ja, ik heb dat boek gekocht. Laat ik dat vak nog maar een keer volgen. En uh, laat ik ook eens naar college gaan. En opeens had ik een goede leraar... en iemand die er goed en gepassioneerd stond te vertellen. En ik zag ja, die, die, die, die, die dia's, die plaatjes en de verhalen erachter. En toen dacht ik, dit is het. Dit is het. Nee. Het kwartje viel. Ik zie mezelf nog zitten in die of collegezaal. een vonk sloeg over. Ja, ik dacht, dit klopt. Dit zijn de verhalen, het is die historie, hm. het is schoonheid, het zijn beelden... En... Toen moest ik natuurlijk weer met mijn vader praten. En, nou ja, een of andere uur hebben ze gedacht van nou ja, ik snap het niet helemaal, maar langer. Ja. Uh, of misschien was ik heel overtuigend. Dus heb ik inderdaad in uh, drieënhalf jaar uh, de boel uh, ja, af moeten maken. Wat ik heel jammer vond. Want hij uh, wordt ouder en dan merk je hoe leuk studeren is. En hmm. wat een, uh, ja, het was klaar met het feesten. En ik denk, nee, nou, die studie is leuk. Dat wil ik. En ik wil door. Ik wil meer. Ik hoop ooit nog een keer te gaan promoveren. Maar uh, dat moest ik heel snel doen en uh, dat is gelukt. Ja. Dus zo. Nou, en zodoende zit je hier dus als uh, ja. historica of... Historica's? Kunsthistorica. Ja, kunsthistorica. Uh, ja. hmm. uh, maar ik zag ergens uh, dat je... Uh, je werd of schrijver en kunsthistorica genoemd. Uh, maar schrijver is dan het mannelijke woord... en van kunsthistorica is het vrouwelijke woord. Of maakt dat hmm. voor jou niks... Uh, oh, dat is een goeie. Niks ja. Ja, ik vind schrijfster zo raar klinken. Ja? Nee, dat vind ik echt zo... Nee, nee. kunsthistorica... Ja, weet ik niet. Ja, ja. Ik ben echt geen kunsthistoricus, dat kan niet. Nee. Dat is een gevoel, maar het klopt niet. Nou ja, ja, goed. Taaltechnisch. Uh, we zullen daar niet over vallen, nee. zo vroeg op de ochtend. Um, ja, je, je werd dus gepakt door die, uh, door die docenten van hoogleraar... Die, uh, die daar iets uh, stond uh, te vertellen. Weet je nog wat het onderwerp was waar hij het over had? Nee, het was vrij algemeen. Nee, het was vrij algemeen. Het was echt de inleidende colleges waren het eigenlijk. Helemaal in het begin van de studie. Nee, het was echt de, de, ja, de kunsthistorie gewoon in grote lijnen. Ja. Dus het was niet heel specifiek. Maar jij zag het voor je, je werd, ja, je werd er doorgepakt. Uh... Ja. Ja, en de tijd daarna was er een vak... Um, archeologie was dat... Um, Griekse archeologie was het. En dat was helemaal fantastisch. En daar stond ook iemand die dat goed bracht. En een uh, hoogleraar uit Leiden, geloof ik. En ik vond het helemaal fantastisch. Zuilen tellen en ik was tekeningetjes aan het maken. En ja, dat, dat was ook zo'n omslagmoment in mijn studie. Want ik net dacht, kan ik het eigenlijk wel? En uh, ja, toen ging ik dat doen. En toen had ik opeens twee acht. En toen dacht ik, ja, dit is het. Ik zit goed. Ja. Dus uh, schrijven kon ik trouwens helemaal niet. Het was veel te wild en veel te. Ik had het commentaar van, ja, het is net alsof zich een film afspeelt daar op dat schilderij. En dat is het niet. Het is wat het is. En je mag niet interpreteren. En je mag niet... Um, moet allemaal het zou kunnen zijn dat. En ja, Ik had een opschrijfboekje naast mijn bed met mooie woorden erin. Ik dacht, oh, dat moet ik erin en dat moet ik erin. Ik zeg alles rood gestreept terug. <lacht> dus, hoe ik ooit boeken ben gaan schrijven, ik weet, ik weet het echt niet. Nee, maar heb je dat nog steeds dan? Dat, dat als je met een tekst bij een uitgever komt... Uh, dat hij dan zegt van, nou, kan het ietsje minder? Of, uh... nee, nee, ik denk dat het uiteindelijk... Um, het was heel goed dat zij zo streepte. Als ja, ja, dus je daardoor goed onderzoek leert doen... en goed um, leert wat wetenschappelijk schrijven is. Um, maar ja, ik kan niet anders dan dat andere stuk... daar um, ook in stoppen. Want, um, dat stuk waarbij ik zit te lachen... Hmm. om een tekst en waarbij ik denk van... Ja, het zit op het randje, kan ik dit wel schrijven? En... Um, uh, wat lossige meer. Dat, ik denk dat het een goede mix is op dit moment. Ja, ja. Dat het, het moet persoonlijk voor mij. Maar het moet wel waar zijn wat er staat in kloppen. Ja, en kloppen. Bij wetenschappelijke teksten moet het natuurlijk ook nog na, uh, na te trekken zijn. Hè? Ja. ja, en dat, maar dat uh, staat vaak natuurlijk ook de, de leesbaarheid in de weg. Vind ik vaak wel, ja. Um, zeker, zeker over um, ja, kunsthistorische teksten kunnen vaak zo. Um, hoewel ik denk dat het. Ja, tegenwoordig anders is, of beter is. Maar het kan zo moeilijk allemaal. En um, ik denk juist dat je kunst moet brengen aan mensen door, um, door ze te pakken, door te vertellen en um, ja, door het aansprekend te maken. En um, ja, dat, dat vind ik belangrijk in, in alles wat ik schrijf. En uh, vooral niet te zwaar, niet te moeilijk. Als je informatie verpakken, zodat een, een lezer of een luisteraar de. Informatie doorkrijgt, maar op een hele nonchalante manier bijna. Zodat ze niet in de gaten hebben dat ik iets probeer te vertellen. Ja, ja. Ziet, de, is, ja. Deed die, die eerste docent die jou dus uh, uh, ja, greep, zeg maar. Uh, deed hij dat ook op die manier? Hij was helder en duidelijk. En ik begreep waar het over ging. En uh, ja, het was helder. Ja. En, en eenvoudig werd het gebracht dat uh, theoretische dingen. Dat vind ik nog altijd heel, Dat, ja. heel moeilijk. Ja, ja. ja. Dat, uh, ja. Had, je, had je toen je ging studeren, toen je overstapte naar kunsthistorie, uh, had je toen al het idee in welke richting. Want je zei altijd: het is natuurlijk een, een, een breed uh, iets. Uh, had je een idee uh, in welke richting je je wilde specialiseren? Nee, helemaal niet. Of, of ja, wel specialisatie binnen de studie? 17e-eeuwse tekeningen ben ik op afgestudeerd van Paulus Potter. Superleuk onderwerp. Um, maar daarna, ik ben afgestudeerd en ik dacht ik weet niks. Ik um, had ook geen idee wat ik ging doen. En ik, um, ja, want... ik, ik, denk, ik denk dat dat wel, uh, dat kon toen nog. Ik heb gewoon zeven jaar gestudeerd. Als, als een van de laatste denk ik. Ja. Ik kreeg nog studiefinanciering en... Het allemaal wat. Uh, als ik het tegenwoordig hoor, dan denk ik, oh, het is dat toch jammer? Dat je ik begrijp het wel, maar het is zo kort en het moet allemaal zo snel. Heb je tijd van. om. Ja. Ik ben twee keer overgestapt van studie. Dat, dat, dat, dat doe je tegenwoordig. Dat ligt denk tegenwoordig ik niet snel ik meer. Een uh, hoge boete op, uh, op zijn minst. Ik weet niet wat ze allemaal bedenken, maar ja. ik ben blij dat het kon. En. Uh, anders was dat ik weet niet waar ik was geëindigd. Ja. Uh... Maar had je een idee wat je met die studie zou kunnen doen als je eenmaal de universiteit achter je had gelaten? Uh, dan was je kunsthistorica en dan, dan kun je les geven of, uh, of onderzoek gaan doen of in een museum werken. Had je daar enig idee bij? Nee, helemaal niks. Dat is echt, uh... nee. Ik had stage gelopen bij het Mauritshuis. En dat uh, Had je de, daar ook de, de, de Paulus Potter. Uh, ja, vandaan? daar hing natuurlijk de stier. Ja, ja. Dus dat vond ik uh, fantastisch. En, uh, ja, het was allemaal wat. Um, ja, als ik nu denk, jeetje, ik heb stage gelopen in het Mauritshuis. Maar het, ja, het gebeurde gewoon op een of andere manier. En je regelde het en je deed het. En het was niet zo heel erg dat je met je cv bezig was of dat allemaal aan het opbouwen. Het, um, het, ik vond het allemaal heel onschuldig als ik er nu op terugkijk. En, Um, ja, ik ben uiteindelijk in de kunsthandel terechtgekomen bij de TEFAF. Uh, in, uh, in Maastricht? In Maastricht. Heb ik publieksbegeleiding gedaan. Dus uh, lezingen en rondleidingen en dat ook organiseren. En dat was. Uh, maar ik liep daar ook heel um, open rond. Dus ik kreeg allemaal aanbiedingen. Wil je hier komen werken? Wil je dat? Wil je dat? En uiteindelijk uh, heb ik een tijdje bij een kunsthandel gezeten. En. Uh, ja, sowieso zo, zo, zo liep het eigenlijk. Toen begon het pas een beetje te werken. Nee. En ja, kunsthandel... Uh, ja, die, die kopen kunst in... en die verkopen dat weer ja. aan, aan liefhebbers. Ja. Uh, ja. Uh, vaak met, uh, ja, tegen flinke bedragen. Ja, ja dat, was wel, uh, dat was wel spannend. Ja. Dat je op die beurs staat en... Uh, iemand zegt, het kost die tafel. En dan moest ik fluisteren naar nou, meneer, 20.000 gulden. En... Uh, nou, die is voor mij dat... Hm. Absurd was dat. Ja. En uh, ik ben daarna nog jarenlang... voor verschillende kunsthandelaren... Uh, werd ik dan ingehuurd voor de af om ze te assisteren. En ik vond dat heel... Um, um, op een bij... Uh, antieke meubelen uit... Uh, de 17e en de 18e eeuw... uit Frankrijk en um, Italië. Het was echt een top kunsthandel. En um, ja, daar stonden echt dingen voor prijzen waar je achterover van slaat. Ik, ik ben eraan gewend. Ik ga nog steeds wel, als ik ergens ben op een kunstbeurs... dan denk ik, oh, 400 euro voor dat bronzen beeldje. Ja, het is niks, het is echt niks. Maar ja, het is natuurlijk wel wat. Alleen hmm. een totaal vertekende, vertekend beeld daarvan. Maar ik vond het het allerleukste. Um, ja, op die beurs komen natuurlijk ook heel veel mensen om te kijken. Of om te ja, ja, genieten van de kunst. Dan kwamen mensen aan en zeiden, ja, wat kost dat tafeltje? En dan moest ik natuurlijk de prijs zeggen. Zeg zei ik, nou meneer, 2,5 ton. nou Het was dan natuurlijk lachen, lachen. En, uh, ik zei, mag ik u daar dan wel ook iets over vertellen? Want ik snap wel dat u zo reageert. en uh, ik moet toch even kijken. En dan ja, liet ik het zien. Het was dan vaak een tafeltje met geheime knopjes en laadjes... en marketrie. en prachtig. En vond ik het het allerleukst als ze dan toch geïnteresseerd weggingen. Um, en later terugkwamen met vrienden. Kunt u dat nog een keer vertellen en laten zien? Want het was zo leuk... Ik denk, nou, missie ja. geslaagd. Ja, en dan en, kwamen uh, ze met een tegenbord. <lacht> <lacht> niet echt. Nee. Dus dat, uh, maar dat vond ik wel de mooie dingen. Ik denk, ja. ik sta daar natuurlijk voor de handel. Maar uh, toch maar dat, dat, dat de... is dat, dat lijkt me ook, ook niet makkelijk als je kunsthistorie hebt uh, ge, uh, gestudeerd. Ik denk dat het in, in die studie helemaal niet over uh, dat soort... Uh, überhaupt over wat het waard is, hè, in je geld gaat. Nee. Nee. Ik heb echt nooit iets, uh, iets van geweten. Dus het was nee. een goede leerschool daar. En uh, ik heb ook zo vreselijk veel gezien en aan kunst en geleerd. En ja, ook in antiek. Ik was helemaal niet thuis in antiek. Maar later dacht ik, nee, dit is heel goed. Want ik zie nu op een 17e eeuw schilderij een schaal. En ik weet dat dat van porselein is. En dat, dat, dat dit het verhaal erachter is. En je kunt veel beter um, dingen plaatsen als je... Mm -hmm. ja, het gaat toch om kijken. Ja. En, uh, ik hoorde jou eerder zeggen. Uh, je, je werd gepakt door die, uh, die hoogleraar. Dat, dat klinkt nou ineens wel heel raar als ik het zou zeggen, maar ik bedoel, door zijn verhaal. Uh, en uh, en je, zei, uh, je noemde het woord schoonheid. Hè? Dat, uh, maar dat is eigenlijk. Ja, als, als het dan over geld gaat, dan uh, dat is dat weer iets heel anders. Het, ik bedoel, het ding, het object blijft natuurlijk net zo mooi. Mm -hmm. Alleen er hangt ineens. een... een, een, een wel uh, heel zwaar of hoogprijs kaartje aan. Ja, is dat, ja is dat... dat geldt dat... Um, ik ben niet zo zakelijk, dus... Uh, ik zou nooit kunsthandelaar zelf kunnen worden. Nee. Um, nou, dat boeide me helemaal niet. Maar interessant, begrijp, maar begrijp verder je... niet... Um, nee, dat speelde voor mij geen rol. Nee. Maar begrijp je wel dat, dat sommige mensen bereid zijn... om 20.000 gulden voor een tafel... of, of 2,5 ton voor een tafel... Of, of voor een schaal of zo... Uh, op, op diezelfde tafel te leggen. Ja. Of misschien op een andere ja. tafel. Als je het hebt. En, uh, of je bent verzamelaar. Ja. Als je het hebt, dan. Uh, ja, ik, ik kocht vroeger zelf ook kunst. Dus uh, het is een gevoel wat je niet. Uh, je ziet iets en je weet. Het is goed, dit moet ik hebben. Ja. Feilloos. En ik denk dat hebben die mensen ook. Alleen ze zitten. Ja, ze, ze leven op een heel ander uh, level. Denk ik. Waarbij. Um... De meeste mensen het zich niet kunnen voorstellen. Nou, misschien kopen ze het ook om, als, als belegging of kan. zo. Ja, kan, ja, kan. Dat vind je niet, uh, niet erg. Of uh, het object, de schoonheid bezoedelend. Nee, als ze maar goed voor zorgen. Nou, dat is in ieder geval... Of mij een boek ja. laten schrijven erover. Nou, dat is, dat is nog beter eigenlijk. Ja. Is dat ook uh, gebeurd? Heb je boeken... Uh, gemaakt of artikelen geschreven in, in opdracht van, uh, van, uh, van kopers van, van nee. kunst? Nee, <laughs> dat is een beetje nou, een idealistische nee. gedachte. Nou, nee. ja, je weet nooit wie er op dit vroege uur allemaal <laughs> zit te luisteren. Ja, dat zou leuk zijn. Of misschien zelfs zitten ja. kijken, want uh, had ik dat al gezegd... dat uh, via de, de webcam uh, uh, je dit ook uh, kunt, uh, kunt zien op uh, internet? Nee, dat had je niet gezegd. Oh, had ik het misschien ook beter niet kunnen zeggen? Nee, dat ga ik vast heel raar doen. Wel, Kijk, nee, achter de microfoon wel, nee. is een ander verhaal dan in beeld. In nee, het... beeld ook ja. altijd heel, uh... ja, heel anders, denk ik. Nou, ja. ja, maar het blijft radio. In elk geval ja. uh, uh, op nachtvluchten.fm... daar kunnen de luisteraars, als ze per se willen, ook, uh, ook kijken. Ik hoop dat ze lekker in bed liggen met de radio aan. Ja, dat is misschien wel het beste voor uh, allemaal... <laughs> ja. Even kijken, het is uh, 6 uur 28. Uh, nou, dus dat eigenlijk gaat wel. Uh, ja, het gaat vrij snel, ja. Wat ga je nog meer vragen? Ja, dat ga ik jou vertellen. <laughs> nee, dat merk je vanzelf. Nee, uh, we, we hebben namelijk uh, een uh, historisch fragment. Oh, uh, nee. Ja? Dat, euh, nou, schrik is een beetje in de regiekamer, want ik ben iets te vroeg. Maar dat geeft niet, want dan hebben we straks des te meer tijd voor de volgende onderwerpen. En die vragen die ik allemaal nog ga stellen maar jou nog niet uh, vertel. Uh, nee, we hebben een historisch fragment, dat moet ik even zoeken. En dat is eigenlijk de inleiding naar het uh, volgende onderwerp. Want dat is een uh, opname... Even de bril bij je opzetten, anders is een hele kleine letter... Een uh, opname die uh, is gemaakt in 1959 uh, bij de tewaterlating van de SS Rotterdam. Uh, het is een uh, compilatie van een uitvoerige reportage. En u hoort daarin, uh, je hoort daarin onder andere koningin Juliana die het schip uh, zijn naam geeft. Rotterdam. Nog geen uur geleden gleed in onze havenstad Rotterdam... het gelijknamige vlaggenschip van de Holland-Amerika-lijn van de Helling. In een gezamenlijk programma gaven Arie Kleijweg en Dick de Vree... van deze grote gebeurtenis via de zender Hilversum 2 een directe reportage. Hier hoort u nogmaals het hoogtepunt uit deze plechtigheid. Ik geef u de naam Rotterdam en wens u behouden vaart. Het moment, dames en heren, op het ogenblik is de champagne geslagen tegen de boeg aan en hier begint dat prachtige kolossale gevaar te glijden. Het is 13 minuten over half 5 op de 13 september 1958 en nu is iedereen uitgelaten van enthousiasme. Het schip glijdt prachtig in het water, er ziet helemaal geen eerlingen in de huid, helemaal niet bijzonder mooi en vlot gaat iets schip van de helling af. Hoort de dames en heren, daar liggen ver voor mij bijzonder veel schepen en de sirenes daarvan. Ik wil ze u graag even laten horen op dit grootste moment. Ja, dat was uh, 1958. Ik zei net. Ja, dat was wel dan. heel dat was, uh, leuk. Dat was, uh, was Dick de Dat is mijn of was mijn oom. Echt waar? Ja, echt waar. Oh, grappig. Ja, dat is uh, grappig dat dit fragment. Uh, ja. nou, dat, werd uh, uitgekozen. En waarom hebben we dit fragment uitgekozen? Ik heb het al in, uh, in het vorige uur even aangekondigd. Jij bent uh, schrijf, schrijver, nee, uh, wat moest ik nou zeggen? Schrijfster of schrijver? Schrijver. Want schrijfster, dat is meer iets van uh, rom romanschrijfsters, uh, denk ik, dat je bedoelt. Uh, jij hebt geschreven De Rotterdam, de kunst van het reizen. En Captain's Dinner, koken met de Holland-Amerika-lijn. En er was nog een ander boek over uh, de S.S. Rotterdam... Uh, Zag ik uh, in de... Ja, op reis met de Rotterdam. Ja. Een, een klein boekje over de Rotterdam. Kortom, over de SS Rotterdam, stoomschip Rotterdam... heb je, dan moet je eigenlijk zeggen, het SS Rotterdam. Het SS Rotterdam, ja. ja. Um, maar in Rotterdam zeggen ze allemaal gewoon de SS Rotterdam. Hoor. Ja, of de Rotterdam, ja. Waar legt die dan? <laughs> <laughs> um, nou ja, de, de, vandaar die inleiding. Oh, nou heb ik hem weer weggelegd. Um, en als ik zeg uh, jij, dan bedoel ik Sandra van Berkem, de auteur. En als we auteur zeggen, dan vermijden we ook het woord schrijver of schrijfster. Okay, de auteur yes. van, uh, van die boeken. Sandra van Berkem. Um, uh, kunsthistorica uh, dus ook. En ja, ik vroeg net uh, heb je gespecialiseerd. Maar het lijkt dus alsof je hebt gespecialiseerd in... Het S.S. Rotterdam, of althans de geschiedenis oh ja. van uh, de Holland-Amerika-lijn. Oh. Uh, maar dan weliswaar in de zin van de kunsthistorische uh, aspecten ja. daarvan. En niet te vergeten de culinaire aspecten daarvan. Ja, en ik kan helemaal niet koken. Nee? Dat zegt, <laughs> <laughs> maar dat weten de lezers natuurlijk niet. Nee, dat heeft uh, Talma's gedaan. Uh, Zij heeft kookboeken. Dus dat was echt een uh, productie samen. En uh, ja, het is wel heel leuk om te merken dat je zo op één lijn zit. Dat je allebei je eigen expertise hebt en um, dat je toch samen tot zo'n boek uh, komt. Bijzonder om met iemand samen te werken die dezelfde ideeën heeft over hoe zo'n boek eruit moet zien. En, uh, dus zo, maar ja, die Holland-Amerika-lijn, ja, je had kunnen denken dat ik daar ooit terecht zou komen. Ja, hoe is dat gekomen? Um, dat was bij het Chabot Museum, gebeurde dat in Rotterdam. Ja. En, um, Tegenover Boymans, een van die mooie de, de, villa's. Ja, ja. museum en uh, echt heel mooi. En... Uh, ik weet nog dat ik daar gewoon mijn cv over de fax heb gestuurd... en dat ik toen gebeld werd door, uh, door de conservator, die, die directeur is van het museum. En ze zei, wat wil je nou eigenlijk? En ik lag in bad. Ik zei, nou, ik uh, werk. En toen heeft ze me laten komen. En dat ging over een ander beroemd schip van de Holland-Amerika-Lijn... namelijk de Nieuw-Amsterdam uit 1938. En ze had een ontzettend leuk project. Um, het moest worden uitgezocht um, welke kunstenaars wat voor welke locatie hadden gemaakt... Um, en dat ze op een CD-room komen. Dat was toen heel hip. En dat moest worden uitgezocht, in ieder geval. En um, geschreven. En ik weet nog dat ik een lijstje met kunstenaars onder ogen kreeg. Dus ik helemaal mijn periode niet. Um, moderne kunst. Toen zei ze: Wie ken je? En ik dacht: Oh, ik ken helemaal niemand van dat lijstje. En ik heb één of twee namen aangewezen. Nee, nee, nee, die ken ik. En ja, nee, allemaal heel duidelijk. En ik heb toch de opdracht gekregen. Waar ik nog steeds heel dankbaar voor ben. En dat was zo verschrikkelijk leuk. Heb je eigenlijk um, een beetje die opdracht ingebluft? Nee, ik blufte niet eens. Ik was zo verbaasd. Ik dacht ik. Hmm. Uh, ja, het was allemaal uh, ja, nogal uh, <laughs> spontaan. En um, ja, toen jaren later schreef ik teksten voor een architectenbureau, ook weer voor de huidige schepen van de Holland-Amerika, lijn, dus de nieuwe schepen. En ik moest een stukje schrijven over de, ja, over de Rotterdam. En uh, mijn tante, dus de echtgenote van Dick de Vrede... die had een stukje over de Rotterdam uitgeknipt. Die knipte altijd allerlei uh, artikelen uit. En dat stapelde zich dan op op mijn keukentafel. Opeens dacht ik, oh verhip, ik heb, een, ik heb dat krantenartikel. En daar zag ik een naam staan van Klaas Krijnen, uh, Degene die dat schip aan het redden was. Of daarmee zei, dat het schip moet behouden blijven. Het ligt op de Bahama's aan de ketting en het gaat niet goed zo. En het zit nog vol kunst. en um, In tegenstelling tot de Nieuw Amsterdam, die natuurlijk... Uh, ja, uh, gezonken is. Of gezonken, um, gesloopt is uiteindelijk in, uh, ik dacht, 1973. Dus dat, dat was er gewoon niet meer. Dus ik heb hem gebeld en gezegd, goh, heb je nog een kunsthistorica nodig? Kan ik je helpen ergens mee? Um, zo zijn we inderdaad uh, ja, we aan de slag gegaan. Ze hadden een paar publicaties in gedachten, dus daar heb ik hier en daarbij geholpen. En uiteindelijk zeiden ze, ja, we willen ook iets met die kunst. En um, hebben een uitgever in Schiedam gevonden, Scriptum. En um, ik zat al even reclame te maken. Nou, dat, dat geldt hier vast niet, hè? Nee, dit nee. is uh, cultuurhistorisch verantwoord. Ja, cultuurhistorisch uh, verantwoord is, toch, is dit. Maar, en um, ja. ik, dacht, nou, ik dacht, nou, het zou mij benieuwen. En toen ging de deur open en toen stond daar een uh, hele toffe jonge uitgever. En dat klikte en die zei: Waarom schrijf jij dat boek niet? Ik dacht, ja, ja dit is het. Dus die heeft mij uh, daar echt uh, de kans mee gegeven. Ja. En daar is dus dit, uh, dit, uh, dit, uh, dit boek uitgekomen, waarin het is vrij beschrijvend. Ja, het, Over de interieurs? Het beschrijft inderdaad uh, het, alle interieurs. Het, het, het hele schip. Hè, het, uh, van boven tot onder. Van eerste tot tweede klas. Uh, van, ja. uh, de, zelfs de jeugdafdeling. Die uh, komt aan bod. Ja. Er zit zoveel in dat schip. Ja, dat onderwerpen. Ik kan nog tien boeken verzinnen. Ja. Het, uh, ja. het is dat gekomen. En jouw tante. Uh, dus de, de, de vrouw van Dick de Vree. Van wie we ja. net een... Uh, een radiofragment hoorde uit 1928. Waarom had zij dat uitgeknipt? Omdat haar man ooit de, deze reportage had gemaakt? Mm, nou, ik denk omdat ze dacht dat, uh, dat, het, me, dat het me zou interesseren. En uh, dat weet ik eigenlijk niet. Ze knipte wel vaker dingen uit. Dat zit een, ja, in, de, in de brievenbus. Hmm. En, uh, maar dat... en, ja, Ik denk dat ze ja, gewoon interessante artikelen ja. ze uit. En... Ja, een wonderlijk toeval dan. Uh, ja, grappig. ja. Uh, ik zal nog even tegen de luisteraars zeggen met ja. wie ik uh, hier in gesprek ben... met uh, Sandra van Berkum, uh, schrijver, kunsthistorica... en auteur van onder andere Captain's Dinner... koken met de Hollandse amerika lijn samen met Talmaas en de Rotterdam, de kunst van het reizen. Een, uh, nou, inderdaad, een kloek boek... Uh, wat opvalt, is, is, is, dat zijn die foto's van uh, al die mensen die daar in al die salons. Uh, uh, met een glas wijn uh, vaak ja. in de hand zitten en zo. In, uit, uit het andere boekje, Captain's Dinner, begrijp ik dat dat, dat, dat ook wel uh, modellen kunnen zijn. Ja, dat zijn modellen. Um, dat zijn, dat... Ja, de Holland Amerika Lijn had een hele grote uh, promotieafdeling. Um, en daarvoor uh, huurden ze fotografen in die, um, ja, die maakte dan dit soort settings. En het zijn zulke prachtige foto's. Ze zijn en, wel gestileerd uh, ja, ja. uh, soms. hè? Want je ja. ziet dan uh, mensen een trap afkomen... en die ja. staan daar dan een beetje zo te, bestudeerd. Ja. Ja, nou, ja, ze moesten natuurlijk het beeld geven... van uh, hoe dat leven aan boord uh, uh, van het schip was. En wat je er allemaal kon doen. En hoe fijn het is en, um, om op zo'n cruise schip te varen. En... Uh, ja, het was ontzettend gestileerd, maar ik ben daar verschrikkelijk blij mee. Um, want je kunt op die foto's precies zien um, de welke kleuren ze hadden, de interieurs... Ja. maar ook de kapsels, de kleding. Ja, ja. Het is zo jaren, eind jaren 50, begin jaren 60. Maar dus geef, geef zo'n foto als deze. Dit is uh, aan, aan een bar uh, waar een mevrouw uh, uh, met haar rug tegen de bar op een kruk zit... en een man met een, uh, een uh, strikje die... Uh, Weet je zo'n das ook weer? Een vlinderdas, vlinderdas, een vlinderdas ja. die, uh, die doet net of die uh, naar haar luistert. En er zitten ook nog wat mensen in een, in een, hoek, in een uh -huh. zithoekje. Allemaal keurig gekleed, keurig ja, gekapt. Ja. Uh, <laughs> geeft dit ook een realistisch beeld van hoe het toen aan boord was? Hoe de passagiers eruit zagen? Mm, ik denk het toch wel. Ik denk het toch wel, ja. Ik um, heb trouwens... Uh, ja. Nee, vertel ja. even door. Nee, dat denk ik. Ja. Dat, uh, maar die foto's die werden gemaakt terwijl het schip aan de kant lag. Ja, dat was natuurlijk deze dame op de foto. Dat is de oma van Talmaas. Zij uh, was oh ja, degene die de modellen het... ja. gescout heeft. En, um, Zo zien jullie op dat koopboekje. Het zijn ook gekomen. mensen die ja, het zijn ja, wat... mensen uit allerlei leeftijdsklassen, die modellen. En het ziet er daarom heel... Het is niet... niet um... Ja, je kunt je met hen identificeren. Hoewel ze natuurlijk erg fotogeniek zijn. Ja. En, maar zij... Uh, ja, ze namen gewoon kleding mee. En het, maar ze gingen dan ook op reis? Of, of het het... Ja, hun, hun, hun, ik geloof dat hun uh, beloning was eigenlijk... dat ze in de eerste klasse ja, okay. uh, die oversteek mochten maken. Van Rotterdam naar uh, New York. En... Uh, uh, ja zo ja, ja. Nou zag ik uh, hier een, een foto van weer een andere bar. Uh, met allemaal van die mooie jaren 50 of 60 uh, flessen. Uh, zie ik een man die heeft zijn, uh, zijn hand op uh, de hand van een uh, vrouw. Op de hoek van de bar. Maar volgens mij zie ik diezelfde man hier aan een, weer een andere bar. Maar ook met een andere vrouw. ja Nou dit, dit was zijn vrouw. Ja. Dus tot, maar daar ja, de... maar dat is wel diezelfde man toch? Ik moest daar zelf ook altijd heel erg om lachen. Nou. Maar zou, zou die vrouw dat geweten hebben? Ja, vast en zeker. Want die vrouw danst ook wel eens met iemand anders. Oh. Nou ja, maar hier heeft hij dan ook weer zijn hand op het hart. Ja, op dat haar is een, een puntje. Ja, ja nee, oké. Okay. Ja. Dat, uh, ja. dat het niet onopgemerkt is gebleven. <laughs> maar uh, dit brengt ons natuurlijk naar het onderwerp uh, scheepsbar en uh, jaren 60. En wat had je in de jaren 60? En wat heb je nu trouwens ook nog natuurlijk? De, de cocktail. Mm -hmm. En uh, dit uh, is. Uh, Kijk, daar horen we het, uh, het deuntje al. Uh, de, de cocktail is een uh, belangrijk onderwerp in nachtvluchten, laatste ronde, uh, de zomercocktail. Want uh, kijk, er komt al van alles binnen. Ik moet even oh plaats maken. Dat is wat leuk. Dan moeten we de boeken even opzij leggen. Uh, we gaan namelijk uh, maken op dit uh, vroege uur een uh, classic dakiri. Spreek je dat zo uit? Ja. Dakiri? En uh, nou, dan moet jij me even vertellen wat daar zo al in moet. Barbara die heeft uh, alles al klaargezet. De dingen die gekoeld moesten worden, die zijn gekoeld. Is dit echt uh, alcohol? Echt alcohol. Ik... Dat was um, of drink je niet? Ja, ik drink wel, maar geen cocktails. Maar ik ben wel heel benieuwd. Nou, we gaan, uh, we gaan eens even maken. Schrijf je lees jij even voor hoe en, het. En dan uh, ga jij shaken en zo. Of wie gaat dat dan doen? Het was ook de bedoeling dat jij dat doet. Maar ah, nee, zeg. Ja, nee, ik vind nee. dat jij dat moet doen. En jij bent onze. Oh ja, als, als, dan moet ik dat als gastheer doen. Bedoel je misschien? Ja. Ja. Ik denk dat je dat heel goed okay, kunt. Oké, dan, dan gedraag ik me nu even als hofmeester. Want dat is een van de scheepstermen die ik ook tegenkom in ja. het boek. Ja. Uh, moet jij zeggen wat ik moet doen? Uh, eerste witte rum 60 milliliter. Even kijken, dat was uh, deze Silver Players. Uh, oh ja, die moet in ja. de cocktail shake. Wat is dit dan voor die? Ja, dan Ik, ik dat... kan dus echt gewoon niet oh, kopen. Daar heb nou, ik zit hier ook echt iets geen in. kaas van gegeten. Uh, het is een ontzettende bekentenis, Niemand koopt het boek meer. Oh, wat eerder... Oh, daar zit het oh. ijs in, ik weet alweer. Oh ja, oké. Okay. Dus eerst moeten we even kijken. Giet alle ingrediënten in een cocktail shake. Nou doen we Was dit ook afgepast, Warme? Uh, nee, soms het is Giet er zo gewoon een goede scheuvel in. Hoe cares? Met, uh, een een hupvlakon witte rum. Huppakee. <lacht> zo. Zo moet je ruiken. Lekker? <laughs> ja. Uh, dan, oh, my uh, goodness. Uh, limoensap. Limoensap, dat is dus. Uh, uh, ja, dat is dit? Dit? Ja, is 30 uh, milliliter. Nou, dit doen we er gewoon ook een beetje ja, zo bij. Hoppa. Gooi er allemaal in. En dan hadden ze een boord van die schepen natuurlijk. Uh, ja, de, de, van die jongens die dat dan ook uh, allemaal met, uh, ja, je met van het die ik een soort Tom Cruise. Uh, <laughs> lekker... Tom Cruise, ja, dat is trouwens dit? In dit Dit is dit dus de, de, de suikersiroop, denk ik. Ja, die is ook... Daar is ook die zit er een... gewoon zo in. Oh. Want dat moet ik er even bij zeggen. Het recept voor deze classic dakkie, dat staat op bladzijde 156 van ja. Captain's Dinner. Ja. En dat staat ook ergens in het boek, maar daar weet ik het bladzijde nummer niet, van de, de suikerstroop. Toch? Nou ja, heb ik me laten vertellen. Ja, dat kan heel goed. Ja, maar dat weten we dan. Dat moet de lezer dan zelf in boekshoppen. Hij moet gewoon boek kopen en dan ja, gewoon zelf precies. nog een keer nadoen. Even kijken. Um, de... Limoen. Eén. Oh, dat zit er al. Dat hangt er al in. Uh, en dan de ja. ijsblokjes. Oh, ja. maar ik, ik krijg uh, dat, ijsblokjes. Uh, dit ding. dit krijg ik niet open. Nou, dan ga ik eens even, even proberen. Oh my goodness. Oh. oh, komt nog een dopje tevoorschijn. En dan? Ja, ja, dan, ja dat is oh, ja. de vraag. Hop. Ja. In twee keer. Uh, zo, schiet in het ijs, de ijsblokjes. Ja, dat waren. Dat, dat gewoon de ook ijsblokjes. allemaal hier in de studio is en zo, dat is toch ongelooflijk. Jo, ja, je weet wel wat een half baan hebben jullie, wat een baan. Hoe het er hier aan toe gaat in, in Hilversum. Even kijken, en dan een dopje erop, en dan. Uh, Vinger op het dopje houden, dat In niet man. de hele studio. Want dat vindt Bert van Sloten straks van het Radio 1-journaal natuurlijk niet fijn. Het is verbazend dat die glazen hier <laughs> staan. Oh. Shaken, not stirred. Uh, is dat genoeg, denk je, Barbara? Nee, nog even meer kracht. En dan ligt ze zo boven je hoofd. Ja, maar dat, dat, dat, dat kan <laughs> ook weer niet. Dat, <laughs> daar gebeuren de vreselijkste ongelukken mee. En dan denk ik uh, inschenken. Ja. Nee, oké, oh kijk, en die kijk. zit... ook. wat gaaf. Ja, ja, ja. oké. Okay. Kijk, de cocktail Classic Dakiri. Ik weet het niet, dat, je giet zo'n cocktailglas natuurlijk niet tot de rand toe vol, dat... Nou, volgens mij... Uh, op dat plaatje staat het wel oh. zo. Ja. Ik vind het er goed uitzien. Oh, maar dit zijn iets grotere glazen natuurlijk dan op het plaatje. Ja. Maar het uh, ziet er goed uit. Het ziet er wel zinnig goed uit. En, en nu? Uh, uh, moet dan, ja, moet en je nu? dan die limoen een beetje zo Dat zo denk doen? ik, ja. En uh, misschien ook een... Uh, we hebben geen rietjes, hè, Barbara? Nee, vandaag niet. Vandaag niet, maar dan uh, doen we het maar zonder rietje. Mocht u daarbij? Ja. Nou, ik ga het Nou, goederen. dan zou ik zeggen op het volgende boek over de SS Rotterdam. Moeten we niet even oh, ja, klinken? Oh, ja, klinken? ja, klinken, Tik. Even proeven. God, machtig. <laughs> nou. Het is dus best het... wel heel lekker. Ja. En ook heel erg gezond. Ik we even een slok hoor. Want er zit heel veel uh, limoensap in. Mm. Dus voor de vitamine zit we vandaag heel goed. Ja, zeker op dit tijdstip. Sandra van Berkem, uh, jij drinkt dus uh, geen uh, cocktails uh, normaal gesproken. Wat drink je dan? En witte wijn. Dat is ook lekker. Ja, ja. heel lekker. Ja. Uh, en wat, wat dronken ze dan uh, aan boord van, uh, van de RC's? Of van, uh, van die andere schepen van de Holland-Amerika-lijn? Hetzelfde. Hetzelfde. Ik, okay. ik denk wel dat, dat uh, cocktails, um, dus in de jaren 50, 60 was dat hip. Het ging natuurlijk wel met de, met de tijd mee. En, uh, maar op zich de, de keukens van alle, op alle halsschepen waren... Het is in principe dezelfde keuken. Ja, het, het, het, er staan ook plaatjes in, in dat boek uh, De Kunst van het Reizen. Ja. Uh, enorme keuken natuurlijk. Maar hoeveel, hoeveel mensen zaten er eigenlijk op zo'n schip? Um, nou, ik geloof op de Rotterdam konden er wel... Die cijfers vind ik altijd moeilijk. Ik kon er konden wel 1500 mee in twee klassen. Dat is ook enorm veel personeel. Ik geloof wel 600 tot 900 mensen. Als het volle bak was. Zo'n overtocht. En voor cruises waren dat meestal um, iets minder mensen. Dus was er eigenlijk nog meer bediening per ja. persoon. En die cruises die werden dan gemaakt vanuit New York... Uh, in, de, ja. in de periode dat het Noord-Atlantische Oceaan ja. moeilijk bevaarbaar ja. was. Ja, dat was echt in de, in de wintermaanden... Ja. En ik denk vanaf 71 dat uh, was het eigenlijk ook afgelopen met die transatlantische lijndienst. door de opkomst van het vliegtuig. Ja. Dus uh, Rotterdam is toen uh, niet vaak meer. Nou, nog één of twee keer in Rotterdam zelf geweest. Dus en nu. Uh, ja, en nu dus voorgoed. Ja, nou ja, dat is nog niet eens uh, zeker. Hè, want, uh... Ja, je denkt toch niet dat uh, Rotterdam dat schip nog laat gaan? Nee, maar je weet hoe dat gaat met woningcorporaties die. Uh... Dingen doen die eigenlijk niet bij woningcorporaties horen. Het, het is gekocht door... Nou, ik ben door blij een, dat ze het gedaan hebben. Ja. Maar nou goed, dit, uh, welke is dit ook weer? Hoe uh, weet ik ook weer... Um... Ik ben even de naam kwijt. Maar ik ga het ook niet zeggen. Het is in ieder geval niet de, de, de, de corporatie die nogal in de problemen zit. Gelukkig, want anders was het uh, al lang langgemaakt ja. natuurlijk. Ja, en voorlopig ligt dat schipper. En, ja. en, uh, en wat is ja. voor jou het, het belangrijkste? Want in Rotterdam ligt hij daar en er staan altijd uh, mannetjes te kijken naar het schip. Weet je wel? Ja. In het Rotterdam <laughs> is natuurlijk ook een, een sentiment. Ja. Maar dat is voor jou minder, denk ik. Nee, dat is niet waar. Dat, nee? Um, nee, ik heb er zelf nooit op gevaren. Um... Nou, de meeste mannetjes in Rotterdam ook niet, hoor. Maar... <laughs> nou ja, goed, ik kom natuurlijk ook niet uit Rotterdam. Hoewel, mijn uh, opa was, uh, was kapitein. Echt waar? Ja, op de grote vaart. Dus het zit er wel in, dat ja, ja, uh, gevoel ja. van water en ja. uh, een, een scheepvaart. Je hebt wel een beetje zeebenen dan. Jazeker, ik wil nog altijd wel graag op een schip wonen of zo. Ik heb altijd de neiging inderdaad om naar het water uh, te gaan. Ik zou graag in Friesland wonen. Of, uh... ja, ja, ja. Dan, maar, dan is uh, Barend toch wel een beetje een rare plek. Een beetje raar, hè? Ja, ja. ja. Ja, die bossen zijn ook oké. Okay. En ik schrijf nu een boek over een uh, heel gaaf huis in Baren. Maar dat is weer anders. En, uh, Villa of Nee, dat... veld, nee <laughs> Villa Pera heet het. Oh, en, uh, maar dat, dat schip, dat, um... ik ben toen um, voor een documentaire over het schip meegeweest... toen het totaal gestript in Wilhelmshaven lag. We gingen daar met een filmploeg op en hij wilde helemaal dat schip niet meer af. Ook al was het nog zo, het was totaal gestript. Je, je weet niet wat je ziet en toch was het heel prettig om op, op dat schip rond te lopen... En uiteindelijk is het in 2008 uh, voor de laatste keer gesleept naar Rotterdam. En wij stonden met diezelfde cameraploeg uh, op, op een klein bootje. Om natuurlijk dat allemaal goed te kunnen filmen. een stuk de nieuwe waterweg opgevaren. Ja, en dan... Oh, nou, ik krijg het nu echt ijskoud. Ter plekke zie je een heel klein stipje aan de horizon. Ik denk, dit is wat die mensen gewoon um, decennia lang hebben gezien. Die Rotterdammers, die schepen, die kwamen binnen en voeren uit. En daar liepen mensen vooruit. En... Um, het was zo verschrikkelijk indrukwekkend... dat dat schip wat van binnen nog zo gehavend was... je zag die zwarte gaten van de ramen. Van buiten was het mooi opgelapt al. Maar er stond natuurlijk ook niemand te zwaaien. Er stonden drie mensen op de boeg. En nou, oh. oh, help. En, en, um, ja, langs de kant je zag je zag inderdaad dat Hollandse... ik dacht, dit is Holland. met, met, met die, die wolken en die, die bomen en mensen fietsten met het schip mee. Het was zo historisch. En, um, een heleboel mensen langs de kant... En het was, uh, ik, geloof dat dat, ik geloof dat dat een van de mooiste momenten van mijn ja. leven was. En ik stond daar en ik, nou echt, en had grote mannen met tranen over hun wangen. En hmm. iedereen was totaal uh, van zijn stuk gebracht door dat schip wat daar binnen voer. En zoiets had van: uh, Ik ben er. Nee, um, ja. knappe, jongen, ik die knappe knop, knop, jongen die mij nog wegkrijgt. Knappe ja. jongen die mij wegkrijgt, ja. En het ja. is nog steeds. Ik uh, moet er morgenochtend weer een lezing geven. En uh, ja, ik kom nog steeds heel gelukkig daar, ja. uh, daar binnenlopen. Ja. Maar je zegt het was uh, helemaal gestript. Maar betekent dat dat al die, die, uh, die elementen die je in je boek uh, beschrijft... zoals de uh, trappenhuizen en, en, uh, en die bars en, en, en dat soort dingen... dat die er allemaal uit waren? Um, nou, Sommige dingen kun je natuurlijk gewoon niet verwijderen. Dus dat zat helemaal met kisten ingepakt. De kunst kon er natuurlijk bijna niet vanaf. Um, ja, want er zijn veel panelen en zo. Hoor, dus, ja, dus dat uh, werd afgedekt. Ja. En dat is een wonder dat dat allemaal goed is gegaan. En uh, um, Nee, echt heel veel was er af en is zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat uh, ja. teruggebracht. Ook de ja. tapijten. Ja, maar dat is natuurlijk in de loop der decennia is dat natuurlijk al vaak vervangen. Ja, ja. Dat, ja, het uh, dat, dat, ja, dat wordt gebruikt, het schip, intensief. Ja. Wat mij verbaasde was dat er ook een... Uh, uh, nou ja, dat verbaast niet echt natuurlijk dat er ook winkels aan boord van zo'n schip zijn. Maar dat ja. dat uh, de lijnbaan heet, ja. <laughs> nou ja, dat is op zichzelf ook weer niet verbazingwekkend ja. natuurlijk. Ja, lachen. Dat vind ik ja. ontzettend geestig. Ja. En uh, er waren dus ook aparte winkels in de tweede klasse en in de eerste klasse? Ja. Die, dat klassenverschil was er alleen voor de transatlantische uh, lijndiensten. Bij Cruises werd dat schip... Dat was het bijzondere aan de Rotterdam. Werd het um, kon het zo worden aangepast dat um, iedereen overal kon komen... Dus uh, je mocht ook niet het gevoel hebben van uh, alle cruise passagiers zaten gewoon in één klasse. Van ook oh, zit nou in de etel. Die is minder mooi dan in die andere. Mm. En, um, dat, dat schip ziet er ook. Qua, um, qua inrichting is het allemaal vrij um, ja, gelijkwaardig, zou je kunnen ja. zeggen. Ja. Als je de foto's bekijkt, dan, dan zie je echt dat het een uh, icoon is van. De, ja, de late jaren 50 en de jaren 60. Hè? De, de vormgeving, je ziet rotan, uh, ja. uh, zithoekjes. En, uh, en die, die banken, die zien er allemaal. En de tafeltjes. Uh, het, ziet er allemaal, het heeft allemaal echt die sfeer van, uh, van die tijd. Is het wat dat betreft ook echt een, een, een, uh, ja, een, een waardevol uh, bezit? Dus ook als tijdsbeeld, als icon? Ja, zeker. Zeker, ja. Ja, dat kan niet anders zeggen. Ja. De, de kunstenaars, die, die lijst waarvan je dan twee mensen kende. Uh, nou, dat was van, de, van de ja, was Amsterdam, dat, ja. ja, ja Oké, okay, maar. Maar. Uh, ja, ik neem aan dat je, uh, voor, met name voor dit boek, natuurlijk ook in, in die kunstenaars uh, hebt uh, moeten verdiepen. Ja, een aantal heb ik nog kunnen spreken. Um, er zijn ook een paar overleden. Um, net voordat of nadat het boek verscheen. En, um, ja, weet je, het, het, op een gegeven moment moet het ook gewoon klaar. Ik kan nog... Um, ik zou dit nee. hele boek opnieuw willen maken. Nu. Ja, je zei net, uh, kan nog wel tien boeken over... Uh... Ja, er uh, zitten zoveel interessante architecten en kunstenaars in. En die kunstenaars uit die periode waren ook zo... Niet dat ze het nu niet zien, zijn, maar ze waren zo veelzijdig... in de zin van heel ambachtelijk. Ze konden marqueterie marketerie maken, maar ze konden ook schilderen... en fotograferen en etsen en... Het was, um... ja, je ziet inderdaad ook foto's waarop uh, ze op de grond liggen om een tapijt uh, ja. netjes neer te leggen en dat soort ja. dingen. Ja. Dat, ja, je zou bijna denken dat bestaat helemaal niet meer. Dus sowieso bestaat uh, dit soort scheepvaart natuurlijk niet meer. Uh, behalve dan misschien in de, in de cruise uh, vorm. Ja. Maar dat zijn tegenwoordig ook hele lelijke schepen die, die daar soms... <laughs> daar doe ik geen uitspraken over. <laughs> nou, maar doe het, doe op zich wel. Nou, nou op zich de uh, huidige Holland-Amerika-lijn... of Holland-Amerika-lijn... die uh, geven nog steeds opdrachten aan kunstenaars... om een uh, waanzinnig plafond te ontwerpen. Dus wat dat betreft is die traditie... Uh, um, blijft dat gehandhaafd. En uh, ja... Ik, ik houd gewoon bij de Rotterdam. Als ik op de Rotterdam rondloop, dan heb ik het gevoel dat ik op een schip ben... Overal de op veel plekken de zeewind kan voelen. en dat je ja, het heeft een boeg en een achterkant, en um, het is gewoon een echt schip. Ja, en, uh... nou misschien is dat mooi om in ieder geval uh, dit onderwerp uh, mee te besluiten, want ik zie dat het al bijna vijf voor zeven is. Nou, zeg ja, de tijd vliegt en de bed versloten die zit ook al klaar, die uh, trappelt van ongeduld om uh, te beginnen. Uh, een vast onderdeel waarmee wij uh, nachtvluchten besluiten. Is uh, het doosje vol geluk? Uh, ook bijna net zo mooi als uh, de binnenkant van de SS, uh, het SS Rotterdam, uh, qua vormgeving. Uh, je ziet het handgeschept uh, papier beplakt met. Uh, nou ja, kortom. Uh, de bedoeling is uh, dat jij een, uh, met deze ingelegde goudpinset een uh, kokertje uit het doosje pakt en dan. Uh, ja, die moet even teruggeduwd, anders ga ik die natuurlijk oh, pakken. Pardon. Ja. Dan is het niet echt meer. En dan uh, ga ik intussen opzoeken wie er allemaal aan deze uitzending hebben meegewerkt. Dat heb ik even met... door die cocktail is alles in de war geraakt. Um... Je hebt de kluts kwijt. Okay. Ja, die van jou is al dat glas. Ik weet niet hoe je dat gedaan hebt. <laughs> kom ik heel snel. Um, ja, hier heb ik het. Techniek was vanavond, uh, vanavond, uh, vanochtend uh, in handen van uh, Rolf Schreuder. Redactie en regie Barbara Elbert. En zij heeft ook die ingrediënten voor die cocktail allemaal uh, voor ons uh, gepreshaked, zou ik maar zeggen. Uh, samenstelling Nora Romanesco, presentatie Frank van Dijl. En straks uh, na het uh, NOS Journaal van 7 uur kunt u luisteren naar het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. En dan ben ik nu natuurlijk heel erg benieuwd wat er op het... Een strookje van Sandra van Berkum staat. hou ik voor mezelf, want ik heb hem alweer teruggestopt. Nee, hè? Ja. Dan kunnen we helemaal overnieuw beginnen. Moet ik nog een keer? Of ja, mij doe nog stee... maar een andere. Dan. Oh ja, dan een andere, dat vind ik ja. ook wel leuk. Want misschien is die, misschien is nee, die dan weer net kiezen. iets toepasselijker. Die, oh, deze zit er zo tussen. Die is vast nog nooit geweest. Kijk eens, kom maar. Ja, want je mag hem ook uh, houden. Het is jouw persoonlijke doosje vol geluk, strookje. Sandra van Berken, wat staat erop? Oké. Okay. Het geluk is een bal waar we achteraan lopen, zolang hij rolt. En die we met de voet trappen als hij stilhoudt. Nou, ik, wil, ik weet niet uh, hoe toepasselijk uh, we kunnen zijn. Maar uh, vanavond uh, ja. is er sprake van een bal... waar tegen hopelijk veel getrapt wordt. Uh, en dan uh, hopelijk ook natuurlijk nog in de goede richting. <lacht> um, ja. Wat kunnen we er verder over zeggen? Uh... Ik heb even geen tekst. Even nee, geen tekst. Nee. Nou, dan vertel ik nog even dat uh, Sandra van Berken... de auteur is van Captain's Dinner... koken met de Holland-Amerika-lijn... Ge geschreven samen met uh, Tal Maas. En uh, als u naar onze website gaat... www.nachtvruchten.nl, dan kunt u daar een wedstrijd... of hoe heet dat, een prijsvraag vinden... Uh, waarin... Uh, u kans maakt op een exemplaar van het boek. We hebben drie exemplaren van de uitgever gekregen. Uh, ook op teletextpagina 331 staat deze prijsvraag. Dus uh, nachtvluchten.fm en uh, teletext 331. En Sandra van is ook de auteur van het prachtige boek... De Rotterdam, de kunst van het reizen. En dat gaan we zo doen, naar huis. <gacht> Dankjewel.